De gemeente Den Haag, Soetermeer en Delft willen een proef doen met een digitaal gebiedsverbod. Jongeren mogen dan tijdelijk geen gebruik maken van sociale media of bepaalde websites. Het verbod is bedoeld om te voorkomen dat bendes oproepen tot geweld. Voor zo'n maatregel is nog geen wet, waardoor het niet duidelijk is of het ook echt mag. Andere burgemeesters vroegen eerder ook al om meer mogelijkheden om digitaal in te grijpen. Schaatster Susanne Schulting is voor de vierde keer op rij Europees kampioen shorttrack geworden op de 1500 meter. Ze bleef in de eerste rondes op de tweede plaats, maar toen het tempo omhoog ging, wist ze de koppositie over te nemen. Ook bij de 1500 meter van de mannen was er goud voor Nederland. Jens van het Woud was daar de snelste. Friso Emons pakte brons. En het weer blijft voorlopig regenen. Pas later vanavond wordt het vanuit het westen droog. Het waait flink en het is een graad of 11. Morgen wat zon, maar ook buien met kans op wat de hagel. En er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat de feed op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Muiden is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 ik weet het bijna zeker heel veel van jullie denken meteen terug aan de kerst als je deze plaat hoort. Ja, weet je wel. Maar het is, uh, niet echt, uh, ja, het is wel een kerstplaat, omdat die in uh, uh, november 1984 uitgebracht is, oh, uh, deze plaat. Ja, ja, ja. En toen werd het vanzelf eigenlijk een beetje een kerstplaat, hè. Maar uh, het heeft allemaal te maken met uh, de boeken van Bruin Beer. Ja. En uh, de, de Frog, uh, even kijken, Robert en de Frog Song. Uh. Oké. Okay. Dat, nou, uh, dat, in ieder geval Pommekart niet. Ja, heel leuk. Heel leuk gedaan ook. Zeker. Nou, derde uur alweer. Ja, dat staat in het teken van de autosport En dat brengt mij even op een uh, theatertour van, uh, even kijken hoe heten ze, uh, Rob Kamphuus natuurlijk. En Tom Coronel van 19 tot en met 11 maart te zien door het hele land. Um, en waar gaat het over? Ja, na het succes van de theatervoorstelling over Formule 1 komt er nu op vele verzoeken vervolg van het... Het Grand Prix Circus... Rob Campus is weer de spreekstalmeester. Campus, presentator voor alle tv-uitzendingen rondom de Formule 1. Maar ook verteller, Carpentier en part-time autocoureur neemt het publiek mee in gloednieuwe verhalen over de scherm Of over, over, over verhalen achter de schermen van autosport. Het is niet. En in zijn slipstream komt deze show Tom Coronel elke avond langs. Jonglerend op een circusbal. Bij Hij bij het... mij is echt. Ja, ja, ja. Dat, ik heb, er is een, een, zo'n is een trailer van te zien op, uh, ik geloof, YouTube. En Tom uh, vertelt waarom hij zelf de Formule 1 net niet gehaald heeft... maar neemt per videochat ook een paar van zijn internationale racevrienden mee. Het is natuurlijk hartstikke leuk. Um, anderhalf uur maken de twee heren de echte Formule 1-liefhebber... met verhalen anekdotes en tot de avond uit de bocht vliegt... Het gaat natuurlijk ook weer over Max. Waarom is Max zo goed? Is Max de beste van allemaal? En is hij als coureur beter dan pakweg Campus en Coronel samen? Nou, op die vragen krijg je blijkbaar allemaal antwoorden. Zeker. Nou, heel leuk, uh, leuk nieuwsje zo aan het begin van het uh, derde uur. Ja. Zij zijn het, maar wij zijn het ook uh, natuurlijk, uh, Benno. Wat toch? Ja, ja, wij zijn het. Wat ook. dacht je ervan? De yeah. Wild Boys. Oh, oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. We gaan lekker draaien op jouw uh, verjaardag, uh, Benno. Heerlijk. Het is uh, lekker uit onze dag gaan uh, in de studio van uh, ZFM met uh, Duran Duran en de Wild Boys.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 is just speeding away Thought she was James Dean for a day Then I guess she had to crash and Valium would have helped that I said hey babe Take a walk on the wild side I Said hey honey take a walk on the wild side and the colored girls say Do doo do doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo Do-do-do-do-do En ook uh, de echte gouden ouwe hoor je zeker langskomen op de Softwaarts Radio. Dit was uh, Lou Reed en Walk on the Wild Side. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En met zo'n gouden ouwe gaan we natuurlijk weer over naar uh, Beverwijk, naar uh, Rendell awesome. En dat betekent de uh, Pit Report. Goedemiddag Rendel, welkom. Goedemorgen. En je gaat het niet geloven, hè? Want ik, ik heb jou echt opgevoed met die rustige plaatjes. Ja, ja. Ik zei het al tegen Benno. Ik kijk uit uh, wat ik draai, hè? Zo vlak voor uh, kwart over vier. Ja, ja, ja, ja. Ik ga je nog wat moois vertellen. Ik zit nu op toon ik kom via een schermpje van een telefoon van de klant naar jullie te kijken. Oh, ja. Oh, ja okay. je... Hallo, dan gaan we even zwaaien. Leuk, ja, man. Die zeiden, wat, wat, die, wat heb jij nou voor telefoon gesprek? Ik zeg radio, we gaan een pitreport doen. Kijk, ze zwaaien nu al twee naar mij. Ja, ja, ja, ja. Ja, geweldig. Het was 20 seconden geleden dat we dat deden, maar dat maakt weer ja. niet uit. Nee, kleine vertraging. Ja, ja. Maakt allemaal niet uit. Okay. Hey, goedemiddag uh, Rendel. Uh, hoe is het met je? Gaat het allemaal goed? Ja, nou ja, regenachtig. Natte een rustige dag hier in Beverwijk. Want uh, met het weer ga je natuurlijk niet winkelen. Maar we hebben een goede dag hier gehad, dus ik mag weer niet klaar. Zeker, nou, het seizoen is weer begonnen hè, voor de Formule E. Ja, ja, ja. daar gaan we het niet over hebben, hè? Lekker auto. Uh, okay, uh. Mexico-stad uh, <laughs> vandaag uh, op de agenda. <laughs> Nee, daar gaan we het zeker niet over hebben, want uh, er is al uh, meer uh, nieuws. Uh, onder meer natuurlijk uh, de 24 uur van uh, Le Mans. Uh, van de uh, de Stappen, die zit achter een schermpje. Ja, ja die zit aan het simreizen. Ja. Ja, ja, geweldig. Ja, dat, dat is tegenwoordig bijna echt, hè? zeggen ze wel eens. Want dat wordt natuurlijk, uh, je hebt uh, gewone simulatortjes thuis, je hebt hele mooie simulaties. Max Verstappen die zal wel een hele goede simulator hebben, denk ik. Ja. En uh, je hebt zelf van die dingen die bewegen, dus het is tegenwoordig wel allemaal heel erg high-tech. en uh, ja, Raceteams gebruiken ze zelfs natuurlijk om alles af te stellen en te kijken of dingen werken. Dus, uh, Oké, okay, uh, zo ver gaat ja, dat eigenlijk. Ja, het is tegenwoordig bijna echt hè? dat hele -simula simulatie gebeuren. Ik zit er zelf niet zo heel erg in. Ik heb vroeger wel zo'n ding thuis gehad, maar die zijn Mevrouw, eh, of eh, dat ding eruit, eh, of jij eruit, Het <lacht> dat was ook heel eh, simpel. Ja. Dus dat ben ik bij gestopt. En ook op het moment dat ik uh, zelf uh, met twintig uh, jaar ervaring uh, in zo'n ding zitten en aan uh, zo'n uh, zo koto van negen me helemaal wegrijd, precies ja. dat is niks voor jou, los. <lacht> nee, maar het, ja, ik heb het ook gedaan. Het was wel spannend altijd, uh, die kampioenschappen. En dan was het, uh, ja, dan wilde je toch weer een snellere tijd neerzetten en dergelijke. En dan ging je weer de baan op voor uh, kwalificatie voor de Formule 1 race en dergelijke. En ja, ik heb ja meegemaakt. Ja, kijk, het mooiste wat ik altijd wel met Simrace vind, is een knopje op uh, crashen, dan druk je op een knopje, is je auto weer nieuw. Kijk, dat vind ik goed. Ik ja. heb uh, vorig jaar natuurlijk mijn auto goed plat gereden, maar ja. ik heb niet zo'n knopje dat die weer nieuw is, hoor. Dat, ja. gaat, niet, dat gaat niet lukken, helaas. Nee. Dus dat, dat vind ik van Simrace wel helemaal geweldig. Ja, het is natuurlijk, uh, ik moet wel zeggen, ik kijk er wel eens naar, en uh, het is wel, ik moet wel zeggen, gewoon bijna echt, hoor. Maar, uh, als je ziet hoe de squeeze zijn, al zijn dinges, uh, layouts. Het is, uh, de techniek daarin is wel heel erg ver gegaan. Het is wel het, uh, het tijdperk van dat je op een computertje met uh, toetsenbordjes zat te klooien, dat is wel voorbij, zeg maar. Ja, als het wel even niet goed uh, afgesteld is, merk je het meteen aan de, aan de wegligging ook. Uh. Ja, ja, ja, ja. Ik heb ook wel een spel gehad, dan kon je van alles afstellen. Maar als je hem dan verkeerd neerzetten ging, dan zag je uh, zeg maar, dan zag je de hele breedte van het circuit vangrail tot vangrail. Dat betaal je daar wel voor, dus dat kan dan. Maar dan heb je wel halve uh, centimeters nodig, zeg maar. Ook op zijn sim. Maar uh, wat ik zeg, dat knopje, dat is ideaal, hè? Je drukt op een knopje hij is wel heel. Ja. ja, nou ja, Max uh, schijnt, uh, schijnt in ieder geval uh, die, die simraces uh, wel goede zaken altijd uh, te doen. Ja, het is een. Die door de hele wereld, hè? En die kunnen allemaal online met elkaar spelen. En, uh, en Max Ja, Max is daar uh, kennelijk uh, toch wel een van ook. Uh, ik denk wel dat die in de top 3, top 10, top 4, top 5 staan. Maar we hebben natuurlijk meer rijders die ook uh, vanuit die simbeeld... Uh, die heel erg goed waren. die uiteindelijk ook wel de autosport in zijn gegaan. En daar wel? Zijn goed zijn doen. Ja, oké. Okay. Dus zo, zo dicht zit het er wel bij. Aan de andere kant zeg ik dan wel. als je simrace heel goed uh, gelijk in een auto gaat. Hoe, hoe moeilijk zijn de echte auto's dan nog? Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja toch? Ja, ja, ja. ja <laughs> Dat, uh, maar sim voor, voor die nieuwe generatie uh, kan, kan, kan je bijna niet meer zonder denk ik, hoewel ja, de Lewis Hamilton's en de Fernando Alonso's en de Vettels, uh, die zaten niet elke dag op zijn sim te, te spelen en die gaan ook nog steeds hard, dus... Ja, ja wat, wat is de meerwaarde? De ene zegt dat het heel veel meerwaarde heeft. Ik denk dat als je genoeg talent hebt in je kont, dat, dat die meerwaarde ook op de baan wel uh, naar voren komt. Ja, precies. En nou over echte races gesproken, dat gebeurt in ieder geval in de Dakar race. En uh, het is wel een heel bijzonder jaartje nu, hè, met uh, die Dakar rally. Ja, er gebeurt wel heel veel in de Dakar. Ja, ja. Er ja, is ja, wel ja. enorm veel gebeurd. En ik moet zeggen, bij de motor is het natuurlijk nog steeds heel erg spannend. Uh, daar is uh, nog morgen één etappe te gaan. En daar zit, uh, ik geloof tussen de. Nou, uh, even kijken nou, er zit dus. Ik vind zelf heel snel kijken, maar er zit na 43 uur racen, hè. Dus zijn, ze hebben 43 uur, uur door het zandlopen denderen. En uh, zitten er tussen nummer de 1, 12 seconden. Zo, dat is uh, wel heel dichter op elkaar, ja. Dat is dus uh, één keer vallen. Ja. En uh, <laughs> een beetje voorsprong kwijt. Zo. Dus dat uh. wordt nog een uh, hele spannende zaak. De andere uh, klassementen, de trucks. Uh, uh, uh, met Janus natuurlijk voor die gaat wel winnen. Uh, en, uh, de, de auto's, uh, die, de, de, uh, Nasa Latina, die, die, die, ja, die kunnen niet meer verliezen. We hebben meer dan een uur voorsprong. En ik geloof dat in die prototypes er allemaal meer dan een uur is. Dus die klassementen die, die zijn wel gemaakt, nou, met één dagje race nog. Ja. Niet, een hele grote, niet een hele grote special stage. Uh, maar die motorfietsen, oh, dat wordt morgen wel een spannend dagje. Ja, ja, ja, ja. Oh, Toby Price en uh, Kevin Benavides. Twaalf ja. uh, uh, seconden, hè? Zo, zo. Ja, ja en de derde, de, de derde zit maar op anderhalve minuten, Ja, ja, ja. ja. ja. Jongens, 43 40 uur door het zand, hè? Ja, ja ongelooflijk. Ja, en modder, hè? Het is niet alleen zand, hè? En, uh, en sneeuw, en rotsen, en toestand. Ja. En dan tussen nummer 1, 2 en 3 zit anderhalve minuut. Waar gaat ja. dit over? Ja, dit? ja, daar, gaat dit over? Over. ja. <laughs> daar gaat nergens over. Waar gaat het helemaal nergens over? En, want het weer was uh, toch wel heel anders dan ze verwacht hadden, denk ik, uh, nou, dit jaar. Ik, ik, ik heb nooit rivieren in de Stijn gezien. Nee, ik ook niet. Ja. Ik heb ze gezien, maar ze waren daar nou wel. Ja. Ja, ja ze hebben, ik wist niet dat het zoveel veel kon regenen daar. Nee, het is ongelooflijk. Ja, ja, misschien wisten ze dat het zelf ook niet. Maar het weer is natuurlijk helemaal van uh, uh, uh, in het warretje. Dus uh, wat dat betreft ja. kan je van alles verwachten tegenwoordig. Ja, mooi, ik heb een vriend in Zwitserland Die stond uh, met 19,5 graden in zijn korte boek te barbecue. Waar het <laughs> het moet liggen, dus ik weet niet waar daar aan de hand ja, is. Laten we maar. Ik ben niet te veel met, met het milieu en dat soort dingen bezig, ja, het is wel een beetje een raar wereld. Ja, ja, ja. ja nou dan valt het gelukkig uh, hier nog mee uh, met de veranderingen. Ja, ja we hebben ja, alleen maar regen. Nou ja, dat, uh, dat is precies. Dat zijn we gewend. Dat is ja? prima. Ja. Zeg, Grendel, uh, uh, Jeroen Brekenmolen start uh, even kijken. Morgen zal het of ja, morgen denk ik uh, 24 uur van Dubai. Hij start vanaf nog van ja. om tweede ja, plek. Hij vanmiddag al weg, volgens mij. Oh, vanmiddag al weg. Oké. Okay. Ja, vanmiddag um, al hè, Schuist het op maand door. Ja, ja, oké. Okay. Ik weet niet of het vandaag al is. Ja, volgens mij. Ja, ja prachtige wedstrijd. Ja? O ooit begonnen, hè. Als Geintje hè? vanuit de oh, ja? avondcompetitie. Okay. Uh, uh, gewoon met kleine autootjes, toestand, dat soort dingen. Maar ondertussen wel uitgegroeid tot een gigantisch gigantisch evenement. Waar in feite alle grote teams uh, hun materiaal uittesten. Ook voor de straks de 12 uur en de 24 uur van En uh, ja, gewoon een prachtige wedstrijd. Prachtige wedstrijd altijd daar. Oké. Okay. Zeer leuke sfeer. Uh, gewoon uh, heel erg openlijk, en, uh, maar er wordt wel tegenwoordig met heel dikke auto's gereden hoor. Dat Ik wel. zie het ja, het is uh, oh ja, ja. Het, het een beetje richting Le Mans, hè, de 24 uur ja, van Le Mans gaat het op. Ja, uh... ja daar gaat het wel een beetje naartoe. We hm. hebben natuurlijk uh, ook een hele speciale 100se editie met Le Mans dit jaar natuurlijk. Dat is ook fantastisch. Ja, ook nog. 100 ja. jaar Le Mans en met uh, de, de hypercars, 14 van die hypercars. Nou, dat ziet er ook fantastisch uit, uh, kennelijk heeft net zijn auto uh, gepresenteerd, ontzettend mooie auto. Uh, dus er komen ook de grote fabrieksteams uh, We krijgen weer een beetje oud Le Mans... met echt uh, dikke teams uh, die daar gaan rijden. Dus dat wordt ook wel heel erg mooi. Ja. En uh, verder is er uh, de 100 ste autosalon uh, Brussel. Ook weer zo'n grote racing show uh, Maar dan uh, hadden we vorig weekend in uh, Maastricht. Of dit weekend, dat ben ik ja, even dit, dit, dit weekend is in Maastricht. Oh ja, dit weekend. Uh, internet Classics is nu bezig. Ja, ja, ja. Ja, ja, uh, ja gewoon een uh, hele mooie beurs. Moeten de mensen heen gaan. Maar het ook uh, gewoon de geschiedenis van... Uh, kan uh, Prie van Nederland... met ja. allemaal heel veel families die hier staan. Ontzettend ja. leuk. Ja. Morgen M morgen weer de laatste dag. Maar wat ja, is... morgen ook is... Ja, oh, je gaat er morgen naar Maastricht. Ja, morgen nou, morgen nou, ook ook nou Wat leuk, man. Ja. Uh, maar die racing-shows... dit die soort evenementen, is dat... Uh, ja, it, it, it, is dat weer helemaal in? Of uh, is dat nooit weg geweest? Zal ik nee, maar zeggen? Nooit weg geweest. Uh, Tijdens ja, wel even natuurlijk uh, weg geweest. Uh, tijden, door de corona. Uh, door de corona. Maar uh, een motorshow-essen is elk jaar gewoon weer druk. En, uh, uh, uh, ook uh, nog steeds wel door... door ja, uh, worden ook wel de stents neergezet uh, door fabrikanten. BMW is altijd aanwezig, Porsche is altijd aanwezig. Dus ja, ja. We daar hebben nog steeds geld in. Een hele grote show die eigenlijk ook tijdens de corona gewoon doorging. Uh, wat minder druk, maar wel doorging. Dan is natuurlijk de Retomobiel in Parijs. Dat is weer begin februari. Ontzettend grote, grote show met uh, iets van 6, 7, halve vol met gewone mooie auto's. Autosport heel veel. Die wordt, er komt er veel, enorm veel autosportauto's. Ja. Ook enorm veel mooie klassieke auto's. Uh, een van de mooiste beurzen van Europa is dat. Uh, Reims is altijd een hele mooie grote autoshow. Uh, dus uh, die shows die zijn eigenlijk nooit weg geweest. Oh, okay. uh, Brussel en uh, zeker Maastricht. Ja, Maastricht is natuurlijk ook weer voor het eerst terug. En ik heb begrepen dat het helemaal knetter knetter druk is. Oké, okay, wat leuk. Dus, uh, ja, dus dat is heel erg leuk, ook voor de organisatie natuurlijk. Er komt, ja. komt er ook een beetje centjes binnen, maar ook dat het betekent toch wel dat er toch wel behoefte is om naar klassiekers te kijken en ja. naar autosport te kijken. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Ja. Dus auto dus, Sport leeft eigenlijk helemaal. Ja, en Maastricht is natuurlijk lekker uh, met uh, België en Duitsland om de hoek natuurlijk. Ja, uh, hmm. veel, uh, Duitsland voornamelijk heel veel, Belgen komen, Fransen. Frans, uh, Maastricht wordt heel erg veel bijzonder Fransen. Het is in principe natuurlijk vanuit noord frankrijk ook om het drie uurtjes rijden. Ja. Dus uh, dat is ook allemaal wel te doen. Uh, dus uh, we hebben wel een internationaal beurs. En ik, uh, en ik heb er al heel veel foto's van gezien. En ik heb een paar vrienden, die zijn er geweest ook gehoord. En er zijn hele mooie auto's. En het is heel gezellig. En, uh, dus uh, we kunnen daar gewoon weer... Wat, wat, wat heb je in Maastricht voor ietsje lekkers. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb wel geen idee. Vlaaien. Maar... Vlaaien. Ja, vlaaien altijd. Ja, dat is altijd goed. Dus ja, we gaan naar Maastricht. Ja, oké. Okay. Nou, dan wensen we je een heel fijn uh, weekend in Maastricht of een, een hele fijne dag in Maastricht en um, dan spreken we je volgende week weer. En ik heb jullie nu eindelijk een keer gezien. Of... Ja, heel goed. Wij ja. zwaaien je nog één keer. Ja ja ja, ja, ja, ja. Dan zie je dat over twintig seconden. Oké. Oké, Rendel, dankjewel wel, hè. Oké. Okay. Hoi, hoi. Tot uh, volgende week. Veel plezier morgen in Maastricht. Inderdaad, een lekker fly erbij en zo. Dat komt helemaal goed, hè? Een mooie show. Veel plezier daar uh, Rindol. Van uh, Matthew Wilder is uh, Break My Strikes. Maar ook uh, deze was uh, heel bekend in de jaren 80. Joh, de Kids America. Het is uh, tijd voor het uh, beest, uh, Benno. Want uh, het, ja, het is wel al vijf uh, ja. geweest, hè? Ja, ja, ja. ja. Nou, vandaag uh, hebben wij Carla. En dat is een, uh, een teefje van zes jaar, bijna zes jaar. Een Akita-dame, zo wordt er geschreven. Een Akita is gewoon een hondenras. Um, ja, hoe ziet ze eruit eigenlijk? Nou ja, ze doet me een beetje aan een, een wat kortharige hond en, en doet me een beetje aan een collier denken. Of, ja, zo, met zo'n spitse, spitse snuit en uh, opstaande oortjes. Uh, even kijken, hoe groot is de hond? Uh, groter dan 50 centimeter. Nou, best, best een best beestje. Dus uh, nou ja, uh, het is wat ik zei, een echte Akita-hond. En dan weten de kenners uh, hoe dit ras met nieuwe mensen opgaat. Op afstand vriendelijk, maar nieuwe mensen hoeven niet aan haar te zitten hoor. Uh, Eerst moeten ze eerst even een bandje opbouwen en een kenner die zal dit gedrag herkennen en accepteren. Voor eigen mensen is het de hond goed en dan wil hij ook wel even knuffelen. Hij is echt baasgericht en alles valt en staat met de band die de hond met de baas heeft. Um, ja, eens even kijken. Spelen en stoeien met eigen mensen vindt de hond superleuk. En dan is het een hele enthousiaste dame. Is gewend om aangeleend te lopen en, uh, en op die manier ook uitgelaten te worden. Uh, heeft weinig positieve ervaringen met andere honden. Kan aan de riem dus ook blaffen naar andere honden. En uh, dat moeten nieuwe baas niet erg vinden. Eh... Uh, losloopgebieden ook vermijden. Want ja, als andere honden natuurlijk... naar, Akit, naar Kaila toekomen... dan um, heb je weer een hoop gedonder... in de glazen. Dus uh, dat gaat helemaal goed. Uh, even kijken. Als de hond eenmaal gewend is... dan uh, kan ze best even alleen zijn. Dat gaat helemaal. Ze zal goed op je huis passen. Oh ja? Een ja, ja, waaghond? Een uh, waaghond. Het is, uh, het is dan wel... erg prettig in deze parretijden. Uh, eens even kijken. De hond is geboren op uh, 8 januari... 2017... Zit inmiddels alweer 22 dagen in het asiel. Kan bij kinderen vanaf 8, 12 jaar. Kan niet bij andere honden. Kan niet bij kasten. Heeft geen speciale zorg nodig. Is gesteriliseerd. Kan alleen thuis blijven. Kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. En beheersbasiscommando's is zinnelijk. is ook wel prettig natuurlijk. En heeft weinig vachtverzorging nodig kan niet dus alleen loslopen, zoals eerder gezegd. En waar vinden we onze, deze toch een hele leuke hond om te zien? Kees Omstra, nummer 5 in ons eigen dierentehuis in Kennemeland. En vorige week hadden we de hond Boy en die is inmiddels geplaatst. Kijk, dat, nou, dat zijn hele goede berichten. Dat zijn de beste berichten. Nou toch, die honden gaan best wel uh, snel hoor. En uh, als ik het bijvoorbeeld nu zie in het dierentehuis Kennemeland... Uh, lijkt het erop dat er nog maar twee honden zitten. En dat is Kyla en Junior. En dus dat ja, er de... een boelterrier die hmm. uh, zou geplaatst worden... maar die uh, was uh, ja, op het laatste moment ging dat weer niet door. Wat was okay. ook een beetje een ja, ja, ja, ja, bevelend ja, ja. verhaal. Ja, ja, oké. Okay. Nou ja, dat zal best... Um, dus, uh, maar goed, dan hebben ze natuurlijk nog katten en konijnen en uh, heel veel andere beesten. <laughs> Zeker, dankjewel Benno voor het uh, Beest van de week. Nou ja, met Albert uh, Jan deed ik altijd zo even na half vijf uh, wel eens een uh, live, uh, live versie van een uh, plaat, oh, uh, Benno. Ja, ja, ja. En dit keer, uh, ja, daar gooien we er weer een team. Eric Clapton en uh, Leila, live. een beetje gitaren erbij, Benno. en dergelijke. Lekker, le le ja, lekkere herrie, noemen we ja, dat gewoon. Erik Klepten in Londen, het Hammersmith Audion optreden van een aantal, heel veel jaren geleden natuurlijk. Een lekkere oude Zo op de zaterdagmiddag. Nou, we gaan weer een plaatje draaien en daarna zijn we weer terug met meer nieuws, zoals je dat van ons gewend bent op de zaterdagmiddag. En dit is Dan Hartman en We Are The Young. De man die kennen we uiteraard van Real Life by Fire. En uh, dit was een andere hit van hem uh, uit de, de jaren tachtig. joh, de Dan Hartman en We Are The Young. We zitten een beetje naar trending berichten te kijken, Benno. Ja. En ik... Uh, ik kwam er eentje tegen van een uh, mega jackpot uh, die gevallen is in uh, Amerika. 1.3 miljard Ja, hè? ongelooflijk Een uh, ja, ja. Ja. Uh, inwoner van uh, Maine wint 1,35 miljard dollar. Dat hoor, is hoor, toch joh. niet normaal? Nee, dat is niet normaal. Dat, nee. uh, dat kan je beter vertellen over uh, nou, zoveel, uh, heel veel mensen, denk ik dan. Uh, Hij maar... had, uh, de, de nummers goed: 30, 43, 45, 46, 61. En de Gouden bal uh, 14. Zo, nou ja. De dat... mega jackpot. Jackpot, uh, alsjeblieft. Uh, u heeft gewonnen. Ja En wat ook trending is, op Twitter in ieder geval... dat is uh, wateroverlast. En um, nou, we krijgen allemaal... Uh, foto's uh, te zien van... Uh, pompen, grote pompen. Spoorrails uh, die uh, door... Uh, waar het water tot aan de... spoordijk staat. Uh, hele lanen ondergelopen. Uh, speeltuinen ondergelopen. Dus het, uh, het gaat wel weer lekker... in Nederland uh, met... Uh, het water. Uh, echt een... De grote tractoren die worden ingezet om het water weg te pompen. Ja, wij Nederlanders zijn er toch wel goed in, in dat water wegkrijgen. Ja, ja, ja, de waterschappen die doen vreselijk hun best om uh, natuurlijk zoveel mogelijk water weg te halen. En natuurlijk ook kritiek dat er gebouwd wordt in de uiterwaarden. En die uiterwaarden ja, die zijn bedoeld om uh, het wassende water natuurlijk te bergen. En ja, dan moet je er geen huizen neerzetten, want dan uh, vragen om problemen natuurlijk. Zeker. Dus uh, ja, een beetje dom zouden de, de koning zegt zeker weten, uh, Benno de thema nou, ja, ja heb je nog thema daar ja zeker vandaag is het kleedje huisdier aandacht ja dat kleedje niet te en, huisdier aandacht ja. <laughs> <laughs> morgen 15 januari is het wereldreligiedag uh, introduction introduction Sorry, internationale dag van de sneeuw. Welke sneeuw, zullen we dan maar denken. Maandag, 16 januari, is het niksdag. En op niksdag is het niet per se de bedoeling... dat je je bed niet uitkomt en je telefoon geen blik waardig uh, gunt. Niksdag is er om even niets te vieren. Even niet dat reflecteren, geen wijze woorden. Gewoon een normale dag. Dit onevenement werd door een Amerikaanse leraar bedacht in 1972. Het is geen officiële. Dag, dag. Het is geen officiële feestdag, maar puur iets om Amerikanen en inmiddels ook de rest van de wereld even een dagje niks te laten vereren. Het is ook de dag van de godsdienstvrijheid. En uh, natuurlijk Blue Monday. Blue Monday, ja, de meest deprimerende dag van het jaar. Valt, oh, komt u um, er weer aan? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. En dat is, valt dus op 16 januari. De feestdagen zijn voorbij, de vakanties zijn nog ver weg... en de eerste goede voornemens heb je misschien alweer losgelaten. Het maakt deze derde maandag van januari... de meest deprimerende dag van het jaar, Blue Monday. De 18 januari, dat is woensdag, Winnie de Poedag. Uh, 19 januari is het Popcorndag. En dan uh, 20 januari, uh, vrijdag, is de dag van de taalkunsten en culturen... en interna internationale fetishdag... Op de e Wereld Fetishdag geven we steun en aandacht aan mensen met een vreemde hobby, obsessie, ofwel fetish. Bijvoorbeeld mensen die opgewonden raken van leervoeten of andere specifieke zaken. Normaal worden zij met een schuine blik aangekeken, maar niet op de derde vrijdag van het jaar. Um, van januari natuurlijk. Uh, dan mag alles. Namelijk alles. Het is echt, echt alles. Ja, blijkbaar. Nou, hm. niet alles hoor. Oh. Nee, niet alles. Laten we daar wel de kanttekening bij zetten. Want... Uh, uh, nou ja, goed. Uh, niet alles. Laten we het in ieder geval een beetje normaal houden. De dag... Uh, uh, en het is oh ja, deze dag uh, de vettestdag is in 2008 voor het eerst opgericht in Engeland. En dat zijn de themadagen van Jeetje, deze week. Jeetje, je mm. weet ze weer te vinden? Ja, ik wel. Aankomende maandag, in ieder geval uh, de Blue Monday. Mm. Ja, dat was het, het nummer uit de jaren 80 over de Blue Monday. Inderdaad de single van uh, New Order. We gaan nog een paar uh, lekkere platen draaien. Benno, eentje. Ja, we hebben al spinners gedraaid. Maar uh, deze van de spinners uh, wil ik toch ook uh, nog even draaien vandaag. Nou, vooruit maar. Hier is uh, It's a Shame. Shame. The way you mess around with the your man, you're like a child at play on a sunny day. Fresh your play. Ja, it's a shame de uh, spinners hoorde uh, je. Nou ja, het is ook een shame als je in een wijk gaat wonen waar je alleen maar een elektrische auto mag hebben. Ja, nou? Nou, er, er wordt schande gesproken in Den Helder. Daar wordt een nieuwe, nieuw, een nieuwe wijk gebouwd. En de toekomstige bewoners die krijgen een verbod op benzineauto's en dieselauto's. En mogen ook geen open haard in hun huis bouwen. Want uh, ja, dat is niet milieuvriendelijk. En uh, nou, daar gaan ze helemaal uit hun panty daar in Den Helder. Want dat uh, klikken ze gewoon niet. Nee, nee. De gewone man mag er niet meer wonen, nee, want de nou, elektrische auto is ook niet goedkoop natuurlijk. Precies, dat is dus een, een, een, een van de kritieken van of, dat allemaal wel, nou ja, of die gemeente wel even lekker is bij hun hoofd is natuurlijk. Dus, dus nou, uh, We gaan die betalen aan de uh, elektrische auto, nou, dat, dat kan ja, natuurlijk. Het is allemaal niet te doen. Dus je kan ook wel zien dat de gemeentes toch al wel weer een beetje doorslaan. Hè? Dus of dat een verschil maakt denk ik dan. Ja, dat uh, duurzaamheid en zo, dat, is, dat, dat speelt wel heel erg. Ja, nou, dat is wel heel, heel erg, ja. Heel, heel erg, heel erg. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou dus ja. daarmee sluiten we mee af, dit... Uh, dit nou ja, gezellig. Radio Show. Ja, weer een gezellig uh, nieuwtje, Benno. Ja, leuk, hè? Dank je wel weer uh, voor uh, vandaag. Jij ook, Rob. Ga je nog wat leuks doen uh, op je verjaardag verder? Ja, we gaan straks een... Uh, een ik heb zo'n bon gekregen voor... Uh, bij Paté Thuis uh, kan ik films uh, kijken. Oh. Uh, dus we gaan straks een gezellig avatar kijken. Nou. Heel veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Wij zijn er uh, volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zaterdagavond. En uh, een heel fijn weekend verder. Maak er iets heel moois van. Wij gaan eruit met een uh, gouden oude uh, ja, Elton John en Kiki. Die kunnen hem allemaal nog wel meezingen. Toch? Hier is Danco Breaking My Heart.